voor mensen die schade hebben geleden door de aardbevingen in Groningen... komt er een onafhankelijke arbiter. Dat heeft de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, gezegd... tijdens de presentatie van zijn eerste versterkingsplan. De arbiter kan uitspraak doen als de schadeafhandeling vastzit. De versteviging van de huizen moet volgens Alders beginnen... daar waar het grootste risico is, in Loppersum en omgeving. Vanochtend werden de maatschappelijke organisaties al door Alders bijgepraat. De Groninger Bodembeweging spreekt van een breed en ambitie... Plan waarin de bewoners centraal staan, de Tweede Kamer wil opheldering van minister Dijsselbloem over de invloed van banken op wetgeving. Volgens NRC Handelsblad heeft ING vorig jaar belangrijke onderdelen van een wet geschreven die Nederlandse banken fiscale aftrek geeft voor een nieuw type obligatie. VVD, PvdA, GroenLinks en de SP willen weten of de bank daarmee niet op de stoel van de wetgever is gaan zitten. Het ministerie zegt in een reactie dat ING inderdaad heeft meegepraat, maar dat het is gebeurd ook namens andere banken. Volgens Financiën is er geen sprake van ongeoorloofde staatssteun.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 Ja, welkom terug. Daar zijn we dan weer met dit programma, waarin wij uitsluitend aandacht besteden aan wie nieuw. En dan heb ik het niet over verloren. Jo, nee je? <hulling> nee, dan gaan we naar de praxis. Ja, zoiets. Of nee. uh, uh, zoiets. Of de, de Gamma, of uh, de Karwei, of de weet ik veel. Naar nou wie moet je zo weten. Maar we hebben het natuurlijk over uh, de geluidsdrager vinyl Die weer helemaal terug is van weg geweest. En die de cd totaal gaat overleven. Ja dat is echt zo. Ja, gezien de, de verkooptijfers uh, die ons... Uh, tot ons komen vanuit uh, Vinyl top 50 uh, en gaat de LP op dit moment beter dan de CD. Ja, er zijn ook uh, al heel veel bijvoorbeeld DVD's ook al bijna niet meer. Hè? Want die, die zien de mensen gewoon via die uh, kanalen zoals YouTube zien ze dat ook. Dus daar ja. uit, dan ga je geen DVD meer kopen. Nee. Dat doe je niet. Nee. Of uh, via gehuurde films en zo. Nou, dus gisteravond, wat het vernieuw betreft, uh, hebben wij een schitterende film gezien. Prachtig. Die, ja, een prachtige film, die heette Ray. Nou, als u uh, uh, mogelijkheid heeft om uh, films te huren of zo, dan moeten u die film eens gaan zoeken. film ja. over het leven van Ray Charles. Dat is echt ja. helemaal geweldig. Prachtig. Echt een hele, hele mooie film. Wel geacteerd. Film. De, de, de, de, het, is een, het is een gespeelde documentaire, zou ik okay. maar zeggen. Maar die gozer, ik weet zijn naam even niet meer, maar die gozer die dat, die dat speelde, die, die Ray Charles speelt. Die doet dat zo verrekte goed. Uh, ik kom er zo op. Jij komt er zo op. Goed, we gaan het nu bezighouden met het programma. We besteden natuurlijk aandacht aan de Vinyl 50. De nieuwe binnenkomers en straks na drieën de top 3. En we hebben natuurlijk het uh, classic album van deze week. Ook even de hoes erbij, dat is altijd handig. Daar staat een blote man op trouwens. O, zie je dat? Een blote man op. Nou, voor ligt hij te slapen, dus dat is mooi. Prachtige hoes trouwens. Uh, Ton Scherpenzeel is de man die het album gemaakt heeft. Ik, ik weet het al. Jamie Foxx. Oh ja, Jamie Foxx was het ja. ja. Nou, aanraden. Als u ja, een mooie film wil zien, aanraden. Prachtig, heerlijke muziek. Ja, dat helemaal. Dat sowieso. Maar en, de film uh... is ook goed. Goed, nou we gaan het nu hebben over Ton Scherpenzeel en le, le Carnaval des Animaux. Oftewel, het carnaval der dieren. Uh, het oorspronkelijke stuk is uit de 19e eeuw van uh, Camille Saint-Saëns, Franse componist. Onder andere uh, een uh, tijdgenoot of zelfs geloof ik een leerling van César Frank. Uh, die Camille Saint-Saëns heeft uh, diverse prachtige dingen geschreven. Maar een van zijn leukste composities is die waarmee hij de draak steekt met zijn tijdgenoten. En zo komt meneer Offenbach aan de beurt. Meneer Gounod komt aan de beurt. Eh, en nog en meneer Bizet geloof ik ook nog. Allemaal van dat soort tijdgenoten die worden in dit stuk eh, op een fantastische manier op de hak genomen. Eh, carnaval der dieren, oftewel de carnaval des animaux, is eh, een klassiek stuk natuurlijk. Uitgevoerd door een symfonieorkest en twee pianisten. Ik heb het zo ooit eens geprobeerd met iemand. Nou, dat is, dat is echt niet te doen hoor. Dat is echt, uh, daar moet je echt tien uh, jaar voor gestudeerd hebben. Twee pianisten, een geweldig uh, mooie compositie dus. En uh, elk dier uh, komt dus uh, aan, uh, aan, aan, aan bod in, in dat stuk. En dat is het leuke ervan. Nou, uh, de oorspronkelijke versie is natuurlijk klassiek. Er zijn een paar hele leuke versies uh, te koop. Onder andere een versie waarin Herman Vinkers het commentaar doet. Dat is ook geweldig. Die is op. Die is een cd verkrijgbaar. Ja. Maar vandaag gaan wij het hebben over uh, Ton Scherpezeel. De man van Kajak natuurlijk, toetsenist, componist vooral. Uh, en ook niet alleen van Kajak, maar ook nog van de Engelse band Camel. Uh, Ton Scherpenzeel heeft in 1978 een album gemaakt. Dat heet het Carnaval de Dieren, oftewel uh, Le Carnaval des Animaux. En dat heeft hij natuurlijk gedaan op zijn manier. Met synthesizers, piano's, gitaren, bass, drums en alles drop en drum. Uh, met niet de minste muzikanten hoor. Uh, luister. Uh, musicians, dat zijn natuurlijk Tons de Perzeel, Die speelt piano, eh, piano synthesizers, orgel, uh, klavinet, harpsichord, uh, pialo, pia paolo, semprini, accordeon. Uh, hij doet Mellotron, hij doet uh, basgitaar en percussie. Dan hebben we Hans Hollestellen. Die doet de gitaren. Theo de Jong, basgitaar. Frans Peters, mouth, organ en percussion. Oftewel mondorgel en percussie. Eddie de Wilde doet ook bas en uh, mouth, basmondorgel, moet ik zeggen. basmondorgel. Kloes van Mechelen doet ook mee op uh, saxofoon. Dan Max Aha. Werner, die doet mee op drums en percussie. En Irene Linders en Ellen Neefjes doen de backing vocals. Uh, verder heeft uh, Rick van der Linden, de man van Exception natuurlijk... er ook nog um, aan, aan meegewerkt met hier en daar wat synthesizer, denk ik. Zomaar, zal de GX1 wel zijn. Uh, en Verder, uh, tot, uh, het ding is opgenomen in de studio van Frans Peters... in Hilversum in april 1978... En het is uh, allemaal op de band gezet, toen nog, door Frans Peters. Nou, um, laten wij beginnen met dit prachtige album. En u hoort de introductie en uh, de march of de uh, uh, Marche Royale de Lyon. Oftewel, de leeuw, de koning der dieren. Ton Scherpenzeel. De, de mars van de leeuw. <kijf> uh, natuurlijk, de koning, de koning der dieren, hè, de leeuw. Ja. Ja. Marsje, uh, wat zei ik nou net? Uh, op zijn Frans, ja, dat is natuurlijk Franse compositie. Moet je nou ook in het Frans zeggen, hè? De Marche Royale de Lyon. Zo, hoe klinkt Kijk. dat? Nee. Hoe klinkt dat? Huh? Ja, ja. Nou, je kan het ook op zijn Engels zeggen, hoor. De March of the Lion. Kan ook. Staat er ook op. Ja, dat ah. mag ook. Ja, goed. Nou, jij bent aan de beurt. ja. Want uh, de nieuwe vinyl 50 staat weer online, heer, en ja, heren. En ja. dat gedeelte doet Ansela altijd. Dat mag ja. ik niet doen, dat mag ik niet doen. Dus, dus, dus, dus, dus ik mag alleen het plaatje draaien. Ook voor nee. mij niet. <lacht> uh, ja, we gaan naar een album dat heet Courting the Squall. Vraag me even niet wat zo uit mijn bloze hoofd wat dat betekent. Uh, een album van Gooi, uh, uh, Guy... Garvey, een uh, debut solo album uh, en uh, lead singer van de band Elbow. En uh, van dat album die overigens binnenkomt op nummer 45 gaan we luisteren naar Belly of the Whale. apart, hoor. Ja. Beetje, beetje ja, bijzondere muziek. Ja. ja. Oké. Okay. Hoe heet die vent? Uh, Guy Garvey. Oh. ja En hij was voor de band Elbow. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, dat is mooi. Nieuw binnen op nummer 45. En uh, we gaan weer uh, terug naar ons classic album, natuurlijk, want dat hoort erbij. En dat is uh, Ton Scherpenzeel. Die er versie maakte van het carnaval der dieren van Saint-Saëns, of le carnaval des animaux. Uh, we gaan het nu hebben over de fossielen. Uh -huh. ja, ja, over de fossielen. Uh -huh. Ja, luister maar. Het is een leuk. Het is een korte trouwens, dus uh, wees erop voorbereid. Het is een heel kort dingetje. Ja. Fossielen heet het de nummer Fossiles, op, op zijn Engels en hoe je het op zijn Frans zegt, weet ik niet. fossielen. <laughs> ik weet niet hoe het er staat. Uh, ja, fossiel. Fossiel. Fossiel. Uh, ja, het staat er in drie talen. Dat is wel handig natuurlijk. <coughs> uh -huh. voor, de die geen, uh, voor de mensen die geen Engels spreken, staat het er in het Frans. En voor de mensen die geen Frans en Engels spreken, staat het er ook nog in het Nederlands. Nou, wat wil je nou de mooie? Nou, oh. Hoezo ja. internationaal? Ja, wat een ja, service, wel. Wat een nou. service he, van die ton. Ja, het blijft even mijn favoriet hoor. Uh, ook met zijn bandje kajak natuurlijk. En uh, met zijn band kajak. Oei. Ook met zijn band kajak natuurlijk. Uh, wij herinneren ons nog maar de prachtige concert die we begin dit jaar gezien hebben. Toen uh, hij Cleopatra The Crown of Isis uh, presenteerde. En wat was dat geweldig. Niet te geloven. Oh echt. Oh. Oh. Ah. Kan ik nog aan denken? Ja. Ja. Ik, wil uh, zo weer. Ja, ik, ik wil zo weer Ja, als hij het nog eens zou doen, dan ga ik zo weer Goed, nou, misschien luistert hij wel Ton uh, aan ons op hoogte Goed, Heel uh, graag. ik had hem wel een berichtje gestuurd hoor Dat we dit zouden gaan doen ik, ik heb, Hij heeft het nog niet gereageerd nee, Misschien ja. denkt hij van, uh, daar wil ik helemaal niks meer van weten hm, nee. <laughs> Nou, nieuwe binnenkomen In de top uh, Vinyl top 50, dat gaan we weer doen En ik zie een meneer met een gitaar staan ja, en dat is uh, Walter Trout. Ja. Yeah. Ja, en die komt binnen op nummer 44. Zo. So. Met uh, zijn album Battle Scars. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Ja, ja, oh. ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, deze man uh, heeft uh, onder de, de liefhebbers natuurlijk wel een aantal fans. En uh, nou ja, we gaan gewoon lekker naar hem luisteren. Uh, nummer heet Tomorrow Seems So Far. Trout. Jawel. Ja? En nu? Oh, ik dacht je de titel nog even ging vertellen. Ja, Moe Tomorrow... Moet je wel doen, nou, netjes afkondigen ja. hoor. Dat hoort zo bij dj's. Oh Trout. Ja. Tomorrow seems so far away. Moet je netjes afkondigen, dat hoort zo bij dj's. Goed. Nee hebben ze nog niet gehoord. Nee. Oké. Okay. <laughs> We gaan door met uh, Ton Scherpenzeel en het carnaval der dieren. En uh, het volgende uh, stuk is dan eigenlijk speciaal voor Marius Mulder. Ja. ja, dat is wel leuk. Vinden. Ja, die is al bezig met zijn vissen. Een uh, Halve uh, ja. wordt in beslag genomen door een groot aquarium, geloof ik. Dus, uh, nou, in ieder geval, het gaat inderdaad over vissen. Want het volgende nummer van dit album Les Le Carnaval des Animaux, oftewel Carnaval de Dieren van Tonschreiderpercil, dat heet Aquarium, oftewel de vissen. Mooi hoor. Ja, ik zit even een protestbrief te schrijven. Dus <laughs> ik was even een beetje laat. Maar goed. Ja, Ik ben boos. Maar goed, dat... Uh, <laughs> Oké. Okay. Goed, uh, even kijken. Dat was hem dus. Het aquarium, oftewel de vissen uit het carnaval der dieren van Ton Scherpenzeel. En jij mag weer. Ik zie nu een meneer achter een vleugel zitten. Ja, we gaan naar nummer 36 in de vinyl top 5. Ja. En dat is uh, een meneer die heet Ludovico Einaudi. Het is een Italiaanse componist uh, van uh, moderne klassiek. En uh, hij heeft een album uitgebracht dat heet Elements. En uh, ja, wat ik ervan lees uh, is uh, eigenlijk best wel heel interessant. En het voorstukje wat ik geluisterd heb ook. Dus we gaan gauw uh, draaien. The four dimensions, Ludovico and Audi. Volgens mij heb ik die man wel eens gezien in de wereld draait door als ik het goed heb. Oh, dat is, zou zo ja, als, uh, daar is hij ook een keer geweest. <coughs> als ik het uh, goed heb. Maar fantastische muziek, mooie piano muziek. En uh, dat dit dan ook op van uitkomt en nog lekker in de, in de top 50 terechtkomt, dat geeft hoop. Dat is prachtig. Uh, hele mooie muziek voor Dimensions, dus van uh, Ludovico. Uh, en dan. <laughs> Ludovico en Oh ja, ja. En het album heet Elements. Elements. Ja. Nou, de moeite waard. Ik ga het opzoeken. Prachtig. Goed, eh, ik heb een heel kortje nu. Eh, duurt ja. maar anderhalve minuut, maar het is een hele korte. Eh. Maar ja. <laughs> Van eh, Tons Gerdenperceel. Dus eh, wees voorbereid. Eh, het volgende nummer: dat eh, wat heet, heet L'Elefant, oftewel De Olifant. Ja. Nou. Ja. Komt-ie dan met z'n sleutel? Okay. Ja, het is een kortje. Ja. En uh, gespeeld. Uh, even kijken wie dat ook weer deed. Uh, gespeeld dus door... Uh, even kijken hoor, wie dat ook weer deed. Uh, uh, even kijken hoor. Even zien, wie, wie deed het nou ook weer? Basmondharmonica. Ja, het is een basmond ja. Maar even kijken. Oh ja, Eddie de Wilde deed dat. Dus Eddie, Wilde, Eddie de Wilde had hier de solo op de basmondharmonica. Dat is zo'n hele grote, hè? Als u bijvoorbeeld het... Uh, het Hot Shot Trio kent. Uh, yeah. die, die hebben ook zo'n ding. En, en het is een hele, lange, een hele lange mondharmonica. Met alleen maar lage tonen. Uh, als je bijvoorbeeld het concert van, uh, van die Analogs gezien hebt. Die dus uh, de, uh, bijvoorbeeld Full On The Hill spelen. Dan gebruiken we hem ook. Zo'n ding. Ja. Dus een hele lange mondharmonica is dat. Alleen maar bas tonen. Nou, daar werd dit dus op gespeeld. En dat paste natuurlijk wel een beetje bij de olifanten. Oftewel elephants. Oftewel l'éléphant. Als ik het goed zeg op zijn Frans. Hoi. Hoi. oké. Okay. Nou, dan mag jij weer. Hoi. Rebbië. We gaan naar uh, uh, singer-songwriting. Uh, Trixie Whitley. En ze heeft een uh, album uitgebracht. Dat heet Porta Bohemica. En dat komt binnen op nummer 35. Van de Vinyl Top 50. En van dat album gaan we luisteren naar een nummer dat heet salt. Maar zo kom je nog eens hele aparte muziek tegen. Heerlijk. Uh, Oké, okay, we gaan, gaan we door. Dit uh, prachtige werkje gaan wij door. Naar, uh, het carnaval der dieren uh, in de uitvoering van Ton Scherpenzeel. U weet het, carnaval der dieren, klassieke compositie van, uh, van Camille saint saëns voor uh, symfonieorkest en maar liefst twee pianisten... En hier dus helemaal gespeeld met popbezetting... synthesizers, orgels, piano's, bas, drums, gitaar... en nog wat aanvullende dingen. We gaan naar de Zwaan, oftewel Le Singe. Singe, oftewel uh, voor de mensen die geen Engels spreken. Uh, de Zwaan. Ja, toch? Ja, de Zwaan. Ja. Goed. Uh, Scherpenzeel dus. Met Hans stellen op gitaar. En uh, nog een heleboel andere goede muzikanten. Ik zal ze straks nog een keer noemen. We gaan weer naar de vinyl 50. Ja, en uh, dan gaan we naar nummer 34. Nieuw binnengekomen El en uh, die hebben een album uitgebracht dat heet Return to the Moon. En oh. uh, bijna beide mannen uh, dit, van dit duo uh, hebben hun uh, sporen verdiend. Zeker in de Amerikaanse muziek zien. De een uh, bekend van zijn werk uh, bij Menomina. En de ander bij uh, de, zijn uh, band Ramona Falls. En van dit album, wat heet Return to the Moon... gaan we luisteren naar Careless... drive Don't be careless with me yeah. Not yet I'm staying on the spiderweb roads Don't know what we're waiting for People like us don't ever switch our videos from scene to scene But I've been wanting you so long I don't know what to do, I don't know what you want from me. TD, if you leave, I'll cling to your sleep. was dat. Ja? Ja. Return to the Moon. Zijn ze er nee. wel eens geweest dan? <laughs> nee, nou. uh, misschien Misschien. Misschien. Zaten ze stiekem op die Apollo? dat, nou, kan dat, dat zou, zou, zou maar kunnen ze. zou maar kunnen. Goed. Oké. Okay, we gaan uh, nog één nummer draaien van uh, Ton Scherpersil van het album Le Carnaval des Animals. Uh, uh, of het carnaval de dieren. En uh, dat is het laatste nummer van kant 1. En dat gaat over de muildieren. Huh? Ja? Ja. En uh, dat zijn dus in het Frans, in het Frans heette dat hemiones, ja zo heet het in het Frans, reeds ongeveer. Zijn we dan alweer meegekomen aan het einde van het eerste uur van de vernieuwjaren. We gaan ons opmaken voor de top drie. Straks na het nieuws van drie uur. Dus ik zou zeggen, tot zo. En dan krijgt u de top drie en nog meer van dit leuke album van... Ton schrijven Ah, tot zo.